Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Herman Vriend met het NOS journaal. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn 8000 mensen de straat opgegaan... om steun te betuigen aan de Turkse premier Erdogan. De betogers hadden Turkse vlaggen bij zich en spandoeken... met afbeelding van Erdogan en zijn conservatieve AK-partij.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 Snowden bracht vorige maand het geheime Amerikaanse spionageprogramma Prism naar buiten. Met geheime overheidsdocumenten bewees hij dat inlichtingendiensten... op grote schaal wereldwijd het telefoon- en internetverkeer van burgers aftappen. De vele regenval van het weekend heeft ervoor gezorgd... dat minder mensen een openluchtevenement hebben bezocht. Bijvoorbeeld Seel den Helder en de marinedagen. De afgelopen vier dagen kwamen er ongeveer 350.000 mensen op af. 150.000 minder dan waar de organisatie op had gerekend. Het Festival Klassiek in Den Haag trok ook minder bezoekers. De optredens werden door 36.000 mensen bezocht. en Bij het Hofvijverconcert verschenen niet veel mensen op de kade. In Montenegro zijn zeker twintig doden gevallen toen een bus in een ravijn stortte. Volgens de eerste berichten zijn er dertig gewonden. De slachtoffers zijn vakantiegangers uit Roemenië. De bus waarin ze zaten schoot ten noorden van de hoofdstad Port Gorica van een brug en stortte veertig meter naar beneden in een ravijn. Het weer. Vanavond nemen de buien langzaam af, maar ook vannacht kan er nog wat regen vallen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen overdag opnieuw buien, maar het zijn er minder dan vandaag en er zijn ook zonnige perioden. Het wordt 16 graden. Vanaf dinsdag is het droger en schijnt de zon vaker, maar het blijft wel koel. Cool. Dit was het NOS.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 Sugar